9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Er komt een anonieme kliklijn voor mensen die informatie hebben over omkoopschandalen in de sport. Minister Schippers zegt dat ze af wil van de geur van corruptie in de sport. Ze laat onderzoeken of sporters en scheidsrechters uitslagen beïnvloeden. ten behoeve van illegale gokwedstrijden. Aanleiding is het omkoopschandaal in het Italiaanse voetbal dat net voor het EK werd ontdekt. Minister Schipper spreekt van een donker aspect van de sport dat diepgravend moet worden onderzocht. De meldlijn is een van de onderdelen van het onderzoek. De anonimiteit moet de veiligheid garanderen van de tipgevers. De marechaussee heeft twee mannen uit Curaçao aangehouden... op verdenking van gijzeling van een Nederlands gezin op Schiphol. Het gezin zegt afgelopen maart na een vakantie op Curaçao te zijn ontvoerd. Mogelijk dachten de daders dat ze verdovende middelen bij zich hadden. De man, vrouw en twee kinderen werden in een parkeergarage op Schiphol bedreigd met een vuurwapen. Ze moesten in een auto stappen. In de buurt van Den Haag werden ze beroofd van hun bagage en hun auto. De vader werd mishandeld. Twee verdachten zitten dus vast en de marechaussee houdt rekening met meer aanhoudingen. Moody's verlaagt opnieuw de kredietwaardigheid van Italië. De beoordelaar stelt dat de economische vooruitzichten van Italië zijn verslechterd. Er is minder groei en de werkloosheid loopt op. En dat betekent volgens Moody's dat het voor Italië moeilijker wordt om geld te lenen. De Italiaanse regering wil vandaag ruim 5 miljard euro ophalen om schulden te financieren. Als het vertrouwen in Italië afneemt... moet het een hogere rente gaan betalen op de kapitaalmarkten. Het Amerikaanse ministerie van Landbouw heeft boeren in 26 staten... hulp toegezegd vanwege de droogte. Uweg de helft van de VS is door droogte getroffen. De eerste helft van dit jaar was het het warmst... sinds de metingen zijn begonnen. In Norton in Kansas werd het op 28 juni 47,8 graden Celsius. Door de droogte en de hitte staat de productie van graan en andere gewassen onder druk. Veel boeren moeten hun oogst als mislukt beschouwen en daardoor stijgen de prijzen van landbouwproducten. En dat betekent dat bijvoorbeeld voedselverwerkende bedrijven zoals McDonald's en Coca-Cola duurder moeten inkopen. Het weer nog vanochtend grijs en regenachtig. Vanmiddag opklaringen, maar ook buien tot een graad of 18. Morgen vrij veel buien, zondag wat minder regenachtig. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 17 kilometer is de spits niet al te druk. meeste daarvan staan in de regio Amsterdam. Twee opvallende op de A1 naar Amsterdam. Er staat na een ongeluk bij knooppunt Muidenberg 5 kilometer. Bij knooppunt Muidenberg is één reis ook afgesloten. En op de A2 Eindhoven naar Maastricht staat bij Eurmond een 3 kilometer. Daar stond een vrachtwagen stil. Maar inmiddels zijn alle reizen ook weer open.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 Volg je hart. Gebruik je hoofd. Investeer nu in een duurzame toekomst en word mede-eigenaar van Triodos Bank. Kijk op triodos.nl. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen. Minister Schippers wil weten of er ook hier illegaal wordt gegokt op sportwedstrijden, spreekt de minister straks. De Duitse inlichtingendienst heeft nog meer geblunderd in het onderzoek naar neonazies. Correspondent Wouter Meijer vertelt zo meer. En personeel van luchtvaartmaatschappijen wordt gedwongen drugs te smokkelen vanuit Curaçao. Nou, stewardessen worden bijvoorbeeld door drugsbendes onder druk gezet om drugs vanuit Curaçao naar Nederland te smokkelen. Criminelen oefenen zware druk uit op het vliegend personeel om die drugs naar Nederland te vervoeren. Ik ga erover praten met de directeur van Arkefly en TUI Nederland, Steven van der Heijden. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer van der Heijden, hoe vaak is dit gebeurd? Nou, u noemt het inderdaad het meervoud, maar we kennen één uh, geval tot nu toe, maar dat is al ernstig genoeg. Ja, en uh, heeft u niet aanwijzingen dat dat dan vaker is gebeurd of gepoogd is in ieder geval? Nou, het is niet aannemelijk dat het bij één geval zal blijven. Uh, maar het is momenteel een onderzoek. Uh, het lijkt een methode die uh, natuurlijk uh, kans van slagen kan hebben. Uh, zeker gezien het feit dat wij een aantal kabinepersoneelsleden uh, hebben... die op Curaçao zelf wonen. Nou, en wat hoort u dan van uw personeel over, over deze vorm van smokkel... of de poging althans? Hoe gaat nou, dat? We, uh, hoe het gaat is dat uh, met name de kapitel-presidenten die op Curaçao zelf wonen... Uh, door benaderd worden en onder druk uh, gezet zouden worden... Uh, dat hun familie iets zou worden aangedaan uh, als zij niet zouden meewerken aan drugsmokkel. En uh, dat is natuurlijk uh, vreselijk. En uh, we hebben nu één geval gehad waarbij dat inderdaad uh, is gebeurd. Uh, waarbij de persoon is uh, aangehouden en daardoor is uh, dit, dit hele verhaal nu gaan rollen. Ja, dat is die zaak van die steward met acht kilo coke in zijn koffer? Dat is die ene keer waar u ook over spreekt. Klopt. Ja, en, en hoe is het met uw personeel? Is dat bang? Nou, je kan niet zeggen dat het in het algemeen alle 500 kabinetpersoneelsleden van ons bang zijn. Want uh, alle 500 vliegen uh, wel als op Curaçao. omdat onze belangrijkste uh, verre bestemming is. Maar het is natuurlijk iets uh, dat onrust veroorzaakt. En die onrust die zal zo snel mogelijk moeten worden bestreden. Ja, en hoe? hoe? wat kun je daaraan doen? Nou, je kunt er natuurlijk een heleboel aan doen. Ten eerste ervoor zorgen dat, dat dit geval wordt onderzocht. Ten tweede zou je ervoor moeten zorgen dat deze route niet meer werkt. Door namelijk een, een, een intensieve controle te houden op personeelsleden die terugkomen vanuit Curaçao. Vanuit om die route als het ware effectief af te sluiten. een beetje vergelijkbaar met de 100%-controles die voor veel vluchten uit risicogebieden worden gehanteerd. Ja, je moet duidelijk maken dat het, dat het gewoon niet lukt. Precies. Ja. Uh, hoort u het ook van andere maatschappijen trouwens, deze problemen? Ja, die verhalen zijn er wel. Uh, er is het is niet zo dat wij met andere maatschappijen daar intensief over overleggen. Uh, maar we hebben wel sterke aanwijzingen dat andere maatschappijen daar ook mee worden geconfronteerd. Ja, en, en heeft u contact met politie en justitie of werkt u daar zelfs mee samen? Nee, uit, uiteraard hebben we, we hebben voortdurend overleg, want dit geval staat natuurlijk niet op zich. De route vanuit Curaçao is de afgelopen jaren een belangrijke drugsroute geweest. En de laatste jaren is de, de, de smokkel heeft zich verplaatst van de bolletjeslikkers, die meestal worden ontmaskerd door de 100%-controle... naar smokkel in de vliegtuigen zelf, En dus in dit geval via cabinepersoneel. Dus dit is een, een problematiek die, waar we al lang en intensief contact over hebben met, met de justitie. Juist. En u heeft wel de indruk dat zij daar ook aan werken? Nee, absoluut. Het is iets wat een hoge prioriteit heeft. Maar het is zeer veelzijdig. Het is, er zijn heel veel manieren om in een heel groot vliegtuig eh, drugs eh, te smokkelen. Dus het is niet iets wat je van vandaag op morgen hebt onderdrukt. Steven van der Heijden van Akerfly, dank u wel. Graag gedaan. Gaan we naar Duitsland, want daar komt steeds meer boven water over blunders van de inlichtingendiensten. Bij het oplossen van tien racistische moorden door neonaties. Gisteravond kwam het actualiteitenprogramma Monitor met nieuwe onthullingen. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn, Wouter, wat voor onthullingen zijn dat? Nou, het programma heeft nieuwe gegevens over het vernietigen van die dossiers. Dat is vaker gebeurd, blijkt nu. En ook nog nadat bekend was geworden wie dat neonatietrio waren. Dat zij de mensen waren die achter die moorden op de immigranten zaten. Uh, dus daarna is men ook nog doorgegaan met het vernietigen van dossiers daarover. En het programma heeft gesproken met rechercheurs uh, van de politie... die dat wereldje van de neonaties in Turingen onderzochten. En die mensen komen er nu vaak pas achter... waarom hun onderzoek destijds zo weinig uithaalde. Ze dus waren daar vaak verbaasd over dat ze ijverig hun gegevens aanleverden. Dat er zo weinig mee gebeurde. En het antwoord is verbluffend. Of er gebeurde niks mee, het verdween ergens in een kartonnen doos. Of, nog veel erger, die neonaties wisten vaak precies waar de politie mee bezig was. En konden dus hun maatregelen nemen. Een rechercheur vertelt bijvoorbeeld over een neonatie die men in de gaten hield. Waar men eh, huiszoeking wilde gaan doen en wat er toen gebeurde. Als bij Tino Brandt een huisdurchzoeking doorgevoerd werden zouden... ...stand er morgens om seks vol aangezogen, aangericht. Vor der Tür öffneten den Beamten, hatte alles schon bereitgestellt, einschließlich Computer. Und bei der späteren Untersuchung stellte sich heraus, dass die Festplatte an diesem Computer ausgebaut war. Ja, dus deze neonazi wist blijkbaar dat de politie zou komen. Zochtes zo om zes uur bellen is hij natuurlijk dan wakker. Maar hij stond aangekleed en klaar, kartonnen dozen en computer... klaar in de gang om mee te nemen. En later bleek dat de harde schijf uit de computer was gehaald. Ja, dus die uh, was getipt. Uh, maar hoe kan het nou dat zo'n inlichtingendienst zo miskleunt... dat ze er zo'n puinhoop van hebben gemaakt? Wat zit daarachter? Nou, een van de problemen is dat er heel weinig werd samengewerkt. Dus dat elke deelstaat bijvoorbeeld zijn eigen, eh, nog steeds... zijn eigen eh, inlichtingendienst heeft. En dat die moorden door heel Duitsland gebeurden. Dus dat men het verband vaak niet heeft gelegd. Maar deze affaire met die dossiers maakt eigenlijk ook duidelijk... hoe weinig men intern van elkaar afweet. Eh, dat men elkaar niet vertrouwt. Dat heeft vaak weer te maken met het enorme netwerk van informanten. Veel van de dossiers die nu in de shredder zijn beland... Eh, die gingen ook over mensen uit de neonatiewereld. die tegen betaling informatie leverden aan de dienst. Dat waren er zoveel dat de vraag eigenlijk is, aan de ene kant... waarom je met zoveel informanten zo weinig informatie krijgt... maar aan de andere kant natuurlijk hoe je eigenlijk een beweging kunt bestrijden... waarin je zelf zoveel mensen hebt ondergebracht... dat je die mensen weer moet beschermen. En heel veel van die antwoorden zullen we trouwens ook helemaal nooit weten... omdat die nou juist in die vernietigde dossiers staan. Ja, maar je krijgt een beetje de indruk dat het niet alleen geknoei is... maar dat ze zelfs binnen die inlichtingendiensten... ja, misschien wel sympathisanten hadden of zo. Gaan die stemmen ook op? Ja, die stemmen gaan wel degelijk op. Uh, intussen blijkt ook dat iemand die vroeger de leiding had bij de in Turingen, hè, waar de, eh, het trio de laatste tijd ondergedoken zat... dat die wel degelijk eh, rechtse sympathieën had. Bijvoorbeeld ooit een boek heeft uitgegeven. Een beetje een schimmig boek, maar dat is bij een rechtse uitgeverij gebeurd. Dus het lijkt er toch een beetje op dat er inderdaad meer sympathie... bij die verfassingsschutz was eh, voor de neonaties... dan goed zou zijn voor zo'n inlichtingendienst. dienst. En nu komt natuurlijk want ook de roep... Eh, want het wordt onderzocht door een parlementscommissie... die ja. komt aanstaande donderdag ook weer in spoedzitting bijeen. Leden van de Bondsdag die moeten toch terugkomen van het strand... Eh, om de miljarden voor Spanje te beslissen... Dus kun je dat ook nog eventjes meenemen. Er gaan steeds meer stemmen op om te zeggen... we moeten ze allemaal opheffen in al die deelstaten... en ook landelijk en gewoon helemaal van vooraf aan van nul... beginnen met nieuwe mensen. Wouter Meijer vanuit Berlijn over de inlichtingendiensten in Duitsland. Die hebben lopen knoeien met de bestrijding van neonaties... en vooral van het onderzoek naar die tien neonatiemoorden. Er zijn in de Tour de France nog maar vier Rabo-renders over. En dus een vrijwel lege bus is vandaag onderweg naar saint jean de maurienne waar de etappe van start gaat. Eerst de witte bus van Argos, de groene bus van Europcar... en daarna de oranje bussen en vrachtwagens van de, van de Rabobank. Nico Verhoeven, ploegleider, komt aangerend. Het waait heel erg hard. De wolken zijn ontzettend grijs. We zoeken een beetje beschutting achter de bus. En een rot dacht zo. Nou ja, we hebben gisteren als het ware afscheid genomen van Robert... En tevens van, uh, van Bauke en van Mark. Dus ze zijn wel vanmorgen vertrokken, maar dan uh, heb je in elk geval uh, emotioneel heb je dan al afscheid genomen. En, uh, en dan uh, weet je ja, dat je met vieren verder moet. En dan probeer je die knop om te zetten dat, uh, ja, dat het is zoals het is. En uh, je wil nooit iemand achterlaten. En, uh, maar ja, soms dan. Uh, is dat, gewoon, uh, ja, is dat gewoon niet aan te ontkomen. Ja, we staan zo, zo bij de bus. Die is best lang. Als er daar maar vier in zitten. Nou, er zit begeleiding in en zo. Maar het is best leeg in de bus dan. Nou ja, de bus was gemaakt van negen renners. Dus, uh, nu zijn het er vier, dus dan uh, is er uh, meer ruimte. Als ze dan van elkaar afscheid nemen, ja, hoe, hoe gaat dat dan? Want het, dat is emotioneel, maar worden er dan nog dingen gezegd? Of is dat gewoon wielrenners onder elkaar in stilte? Nou ja, ik denk net zoals bij iedereen... Uh... Bij de ene is het anders dan bij de ander. De ene is er iets emotioneler onder, en de ander, die. Uh, ja, ja daar is het. Uh, goede reis naar huis. En, uh, en. We zien elkaar over een paar weken wel weer. En bij een ander is het zo van. Ja, die, daar zit het iets dieper en die heeft die zwaarder teleurgesteld. En dan uh, komen er wat meer troostende woorden bij. Die Tour de France. En de Rabobank, dat is niet echt een combinatie waarvan je denkt van nou, daar wordt iedereen heel erg uh, gelukkig van. Het hoofddoel zal zeker uh, ook in de toekomst in de toer liggen, omdat het gewoon niet, uh, ja, het is gewoon zo. De toer is de toer, en dat is gewoon de grootste wedstrijd van het jaar. En voorbereiden op vallen, dat gaat eigenlijk niet, hè? Ja, je kunt misschien een beetje val leren, beter leren val breken, maar ja, hoe, hoe je dan terechtkomt, uh, daar ga je van tevoren niet over. Nou, ik denk dat je, uh, als je dingen wil uh, verbeteren of wil trainen, dan moet je in de wedstrijdssituatie terechtkomen tijdens de training. Nou ja, ik denk dat geen enkele renner de behoefte eraan heeft om met 70 per uur op het asfalt te smakken. En dan zal ook geen enkele judoka de behoefte hebben om dat voor te doen op, op een fiets en met die snelheid. In het hoofd kan het nu ook heel raar gaan gaan bij de renners die in ieder geval afscheid hebben genomen. Worden zij op een of andere manier nog psychologisch begeleid? Uh, nee, niet dat dat, uh, op dit moment zie ik ook niet dat het bij een renner zou moeten. Maar uh, ja, als dat uh, ja, dan aan, aan oppervlakte zou komen... dan hoor je dat wel in gesprekken die je daarna hebt met renners. En dan merk je dat wel. Dan, dan zijn er altijd mogelijkheden. Want het is niet zo wiel, dat, dat wielrenners dat niet doen... dus dat het dan ook niet gebeurt? Nou ja, kijk, uh, wielrennen is uh, een mannensport, zoals altijd zeggen. Ik ga nu naar de psycholoog en het psychiater. En daar hoort het niet bij, maar ik weet wel uh, dat zo was de insteek meer uh, 15, 20 jaar geleden... Maar ik weet dat die de laatste jaren wel wat anders ligt. Dus daar, daarin zit ook een psycholoog. Ik maak ook vaak al een deel van een wielerteam of van een wielerploeg. Maar hebben jullie niet? In het verleden wel. Maar we hebben wel uh, mensen die wij kunnen contacteren als wij dat willen. Ja, u hebt het nooit gedaan, hè? toen je renner was. Dat, was. dat was het verleden waar je het over heeft. Ja, dat was uh, uh, het, het verleden van 20, 25 jaar terug. Gewoon doorgaan. Ja, dat doen ze nu ook. Hè. Nu gaan ze ook gewoon door. Alleen uh, het houdt op soms. En, uh, nu wordt er ook wel meer aandacht aan besteed door iedereen. En uh, dan is het wat raarder als je afstapt. Maar ja, vroeger stapten uh, renners af. En over tien jaar stapt ook nog steeds renners af. De bus gaat 20 kilometer naar beneden naar de etappeplaats. Naar de, naar de plaats waar uh, gestart wordt. En dan 225 kilometer. Ja, zo 226, dacht ik. Uh, mogen de renners op de fiets, uh, wij erachteraan met de auto's. En uh, vervolgens mogen we 140 kilometer met de bus naar het volgende hotel. Dus als wij rond 6 uur zullen finishen, dan zijn wij pas rond 9 uur in het hotel. En als het dan zo bewolkt blijft? wat nou, de rotter. Maar ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat het beneden wat beter gaat zijn. Maar als ik zo over de bergtoppen kijk, dan ziet het er uh, niet al te best uit, moet ik zeggen. Maar toch een mooie dag gewenst. Hopelijk, hij kan mooi worden. Het kan nog wel, ook met vier renners natuurlijk. Nico van hoeveel hoort u ploegleider bij de Rabobank Ploeg en Joris van der Kerkhoff sprak met hem. Straks dan hoort u hoe inventief internetcriminelen nog kunnen worden in het oplichten van mensen. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, John Stahauka. Met alleen twee files richting Amsterdam op de A8 staat 3 kilometer voor knooppunt Koenplein. En op de A9 rijdt het langzaam ook over 3 kilometer tussen de knooppunten Rotterdamplein en Raasdorp. Er zijn problemen bij de spoorwegen. want tussen Eindhoven en Helmond rijden er geen treinen door een aanrijding en de vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Somebody a rap off in off the top. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Nelly Fortado hoorde u met Do It. Internetcriminelen verzinnen steeds maar nieuwe manieren om mensen in nepmailtjes te laten treppen. Probeerden ze eerst nog namens een bank mails te versturen, nu doen ze zich steeds vaker voor als incasso-bureau. Fleur van Eck, directeur van Fraude Helpdesk. Daar kunnen mensen die last hebben van die nepmailtjes zich melden. Maar van Eck, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaan die internetcriminelen te werk? Kunt u daar iets over vertellen? Wat wij zien is de laatste maand zo'n beetje uh, mass marketing fraude mails. Dus heel veel mails die gestuurd worden naar iedereen, bedrijven en burgers. Waarbij er eigenlijk een uh, zwaardere variant uh, op de bekende, inmiddels bekende, phishing-mails uh, uh, rondwaart. En uh, dat heet uh, in een mooie technische term malware. Ja. En dat betekent dat als je op je linkje klikt, dat je dan uh, direct ook een uh, virus installeert op je computer. En je computer uh, meteen down gaat. En er waarschijnlijk ook direct uh, gegevens uh, uh, uit die computer worden gehaald, waar uh, criminelen erg blij mee zijn. Oh, Oké, okay. ja, ik krijg ze zelf ook van de banken, maar ja, die zijn zo bepaald. Uh, opgezet en zo amateuristisch... dat je denkt, wie trapt daar nou in? Inderdaad. Maar je moet dus ook vooral niet op dat linkje even klikken. Nee, maar het zijn ook vaak weer mails... vanuit uh, de banken gestuurd. Hè. We hadden laatst een uh, zogenaamde mail van de ING... waarin ze zeggen... ja, we gaan uh, geld van de rekening afhalen... Ja. omdat de belastingdiensten. Uh, Die krijg ik ook, ja. Uh, ja, Nou, dat is dus zo'n malware-mail. Uh, dus als je daarop klikt, dan ben je goed uh, aan de buurt. Dan moet je wel direct een virusscanner uh, erop zetten. En zorgen dat er iemand naar je computer kijkt... Dan wil je... Uh, er nog van hebben. Ja, en wat hebben ze daar dan aan? Nou, ze halen ook uh, je, je codes en je bankgegevens leeg daarmee, uh, vermoedelijk. Ik bedoel, wij zijn natuurlijk niet de cybercrime specialisten, maar daar mag je wel heel erg van uitgaan. Dus het is heel erg belangrijk dat hier goed voor wordt gewaarschuwd. En wat we gisteren zagen, dat was een uh, incassobureau... waarvan de identificerende gegevens misbruikt zijn. En dat is weer nieuw. Vandaar dat, uh, dat wij daar ook uh, alarm... en ook dat incassobureau zelf in, uh, alarm over heeft geslagen. En die mails zien er dus wel degelijk echt uit ook? Als, ja, als van is, dat incassobureau? Ja, het is waarschijnlijk ook massaal verstuurd. Want wij zien uh, dat er uh, 32.000 uh, uh, bezoekers op onze website zijn geweest... de laatste. Maand, waarbij wij met name waarschuwen voor die grote massale malware mails. Ja, en die mensen melden zich dus wel bij u. Zijn er ook dan die inderdaad erop hebben geklikt? Ja hoor, zeker. En oh. wij moeten dan ook onmiddellijk uh, natuurlijk het advies geven. Haal even iemand van de je eigen computer erbij. Zorg ervoor dat er meteen een goede virus, een, een geüpdate actuele virussoftware opgezet wordt. Uh, maar wij zijn natuurlijk er vooral, uh, vandaar dat die vrouw de helpdesk ook uh, meteen alarm slaat, om zoveel mogelijk te waarschuwen, zodat we dat lente kunnen voorkomen. En wat kun je meer doen dan waarschuwen? Uh, meer dan waarschuwen, ja, zorgen dat, uh, dat er een automatisme tussen de oren komt bij de burger, die uh, direct als er toch een mail raar binnenkomt, en sowieso van banken, hè, dat, dat, dat kan niet, banken doen dat uit zichzelf niet. Hm. Uh, dat dus je dat dan... moet je weten, je moet, er, je moet er alert op zijn dat dit soort dingen uh, eigenlijk niet verstuurd worden door de officiële instanties. En dat doen banken ook, hè. Die, die geven die boodschap ook de hele tijd af. Maar ja, het is natuurlijk elke keer komen er weer nieuwe varianten in het spel. En de bedoeling is dat we daar bovenop blijven zitten, samen met de media. Goed. Ja, en, en, maar als zoiets van zo'n officieel incassobureau binnenkomt... met officiële kop boven, dan is het natuurlijk wel bedriegelijk. En als je iets hebt lopen, dan is het... Toch de kans groot dat je even kijkt. Ja, dat is ook het uh, de, de, de, de verscherpen van, van de, de, de, de, de grote criminelen. Die merken dat het gewone phishingmail zolang er minder aanslaat. Uh, dus verzinnen ze een uh, truc die beter aanslaat ook uh, bij de burger, maar ook bij de ondernemer. Want uh, ja, de hardwerkende burgers en ondernemers willen natuurlijk niet graag uh, een incasso-bureau op hun dak. Nee. Dus die nieuwe ontwikkeling, die nieuwe trend, die is wel heel erg belangrijk om dat even duidelijk neer te zetten. Dus goed op blijven letten en bijvoorbeeld kijken waar dat linkje naartoe gaat. Heel goed, en er niet op klikken, hè? Nee, mee. nee, nee. nee. Maar het is daar gekomen, mevrouw Van Eck. Ik ga het niet doen. Dank u Hartelijk wel. Hartelijk dank. Ja. Goedemorgen. Dag. Nou, de heer Obrinkman, die is onderweg in gezelschap van Verslag. Even Roepau? Nee, inmiddels al aangekomen denk ik. Roepau bij de piramide van Austerlitz, de Utrechtse heuvelrug. Want dat ja. moet ook wel, want die presentatie van die kieslijst is zo. Ja, ja dat is uh, om tien uur. Uh, je ziet steeds meer mensen binnenlopen en dat zullen de kandidaten zijn. De top twintig wordt vandaag bekendgemaakt en de vijf Speerpunten, keerpunten noemt Hero Brinkman zelf van zijn programma. En dat doet hij uh, in Austerlitz, bekend van de piramide, maar ook bekend van uh, de speeltuin hier. En ik moet je zeggen, er is niks zo troosteloos als een speeltuin in de regen. Maar goed, uh, Hero Brinkman zelf is totaal relaxed en goed gemutst. Want het is voor hem een grote dag natuurlijk. In het zaaltje van het restaurant bij de speeltuin wordt alles uh, in gereedheid gebracht voor uh, de grote dag. Er worden posters opgehangen van de DPK. En uh, Hero Brinkman stapt nu op mij af. Ja, we kunnen het wel even hier doen, uh, meneer Brinkman, met uitzicht op al die prachtige posters met uw gezicht erop. Ja, confronterend. Ja? Ja, niet dan. Nou, u staat er toch heel voordelig op? Jawel, het zijn mooie foto's. Prima, Prima zo. Het ziet er goed uit. Ik zat nog wel even met de vraag: waarom Austerlitz? Ja, dat heeft uh, uh, uh, vele betekenissen. Uh, om te beginnen is dit uh, uh, het hoogste punt van de Utrecht, maar daarmee ook het midden van Nederland. En dat is ook precies uh, de, de manier waarop wij met DPK in de, uh, in de, politieke, uh, in de politieke... Voor uh, alle Nederlanders? Ja, we, we staan echt midden in de maatschappij. Dit zijn allemaal mensen die, uh, die midden in de maatschappij staan. Die allemaal een baan hebben en vaak ook politiek uh, uh, vertegenwoordigd zijn in gemeenteraden. Uh, maar dat is wel de manier waarop wij uh, politiek willen bedrijven. Realisten, uh, goed voor de burger uh, en midden in die maatschappij. Daarnaast uh, is natuurlijk uh, uh, het monument van Austerlitz uh, een piramide. De piramide staat voor verandering. Wij willen de politiek ook echt gaan veranderen. Uh, als je daar bovenop staat, is dat echt een machtig gezicht. Ik heb vanmorgen gehoord van u dat u er ook wel eens geweest bent, dus u weet hoe het is. Um, uh, uh, en daar komt bij dat... Um, kijk, het is een, een levend monument wat heel erg goed onderhouden moet worden. Maar het bestaat al meer dan 200 jaar. Het is in 1804 opgericht. En zo kijken wij ook een beetje tegen een politieke partij aan. Um, uh, een politieke partij moet ook uh, onderhouden worden, is ook levend. Uh, en de ene keer is het erg sterk en de andere keer wordt het iets zwakker. Uh, het heeft, uh, ja nogmaals, het heeft vele verbindingen. Uh, belangrijk aan de geschiedenis van het monument van Austerlitz is ook dat het uh, in 1896 was het eigenlijk compleet vervallen en is het weer helemaal opnieuw opgebouwd. Uh, was er een houten uh, obelisk aan de, aan de, aan de, op de die is top. Nu van steen? En die is nu van steen. Die is toen in 1896 opgericht. Bijna. Wat zegt dat u? Uh, u, be, u staat eigenlijk ook een beetje voor de wederopstanding van de politiek. De politiek die gerenoveerd wordt? Nou, wij staan in ieder geval voor een uh, wederopstandiging die uh, permanent uh, wil zijn, die democratisch is. In, in tegenstelling tot andere uh, politieke stromingen, bewegingen, moet ik zeggen, die dat, uh, die dat niet zijn. En waarvan we allemaal weten dat die uiteindelijk over 30 jaar niet meer bestaan. En dat is met deze. Deze partij is zeker wel het geval. Het is een democratische partij. Uh... Ja, daarover gesproken nog één dingetje dan... Uh, met betrekking tot die piramide. Die is opgericht ter ere van iemand... die door een staatsgreep aan de macht is gekomen. Ja, maar het uh, is wel... Napoleon dat, dat, namelijk. Dat is een... Kijk, uh, zoals, zoals het... Al, alle dictators vergaat, uh, zijn ook uh, dictators aan het einde van een uh, zittingsperiode vaak geen positieve, uh, positieve voorbeelden. Maar hoe je het dan verkeerd, Napoleon Bonaparte heeft wel een begin gemaakt van een democratisering van West-Europa. Uh, en hij eindigt als keizer. Nou, nou ik ja, zie het al helemaal voor hem, uh, meneer Brinkman. Nee, dat, dat zal de, deze persoon absoluut niet, uh, niet gebeuren. Maar, maar, uh, maar hoe je het dan verkeerd, hij, hij is natuurlijk wel degene geweest die uh, uh, de, de, de, in de Franse tijd uh, uh, de koningen uh, heeft ontroond. Uh, uh, die, die hele uh, herenmaatschappij die toen uh, ontstond in, in Frankrijk... maar ook in Nederland nog steeds natuurlijk gaande was. Hij was oorspronkelijk voor het gewone volk. Ja, hier moeten we het bij laten. Zo meteen om tien uur uh, gaan we het allemaal meemaken. De twintig kandidaten en de vijf speerpunten, Absoluut. keerpunten. Dankjewel. je Brinkman, u hoort hem vandaag met zijn kandidatenlijst... voor de democratisch-politieke keerpunt uitgebreid op Radio 1. Radio 1. NOS-journaal. Vliegtuigpersoneel smokkelt drugs onder dwang. En gezin gegrijzeld op Schiphol. Het is half tien. Ik ben Jan van der Putten. Goedemorgen. Vliegtuigpersoneel wordt door criminelen gedwongen om drugs te smokkelen van Curaçao naar Amsterdam. Onlangs werd een werknemer van Arkefly gepakt. met acht kilo cocaïne in zijn koffer. En dat bracht de zaak aan het licht. Directeur Steven van der Heijden van Arkefly. Hoe het gaat is dat met name de kapitelpersoneelsleden die op Curaçao zelf wonen benaderd worden en onder druk gezet zouden worden dat hun familie iets zou worden aangedaan uh, als zij niet zouden meewerken aan drugssmokkel. De directeur denkt dat ook personeel van andere maatschappijen worden gedwongen om drugs te smokkelen. Arkefly overweegt nu om al het personeel dat vanuit Curaçao komt te controleren om zo aan drugsbendes duidelijk te maken dat smokkel geen zin heeft. Nog een zaak die mogelijk met drugs te maken heeft. De mares heeft twee mannen uit Curaçao aangehouden... omdat ze op Schiphol een Nederlands gezin zouden hebben gegijzeld. Het gezin zou afgelopen maart, na een vakantie op Curaçao, zijn ontvoerd. De mares Ze werden bedreigd en moesten mee in de auto... En moesten hun auto en bagage afstaan aan een aantal daders. Die vermoedelijk dachten dat de mensen drugs bij zich zouden hebben. Ze zijn bij ons geweest, hebben aangifte gedaan. We zijn een onderzoek gestart. En in dat onderzoek hebben we nu twee mensen aangehouden. Uh, recent een laatste aanhouding door het arrestatieteam van de mars En de mars houdt rekening met meer aanhoudingen. Italië staat er zo slecht voor dat Moody's de kredietwaardigheid van het land opnieuw verlaagt. Er is steeds minder groei en de werkloosheid loopt op. En daardoor wordt het volgens Moody's voor Italië moeilijker om geld te lenen. Vandaag wil de Italiaanse regering ruim 5 miljard euro ophalen om schulden te financieren. Als het vertrouwen in Italië nog verder afneemt, moet het een hogere rente gaan betalen op de kapitaalmarkten. Marco Kroon begint een rechtszaak tegen justitie. Hij wil een schadevergoeding omdat hij onterecht is vervolgd voor drugshandel. Het gaat Kroon niet om het geld, zegt zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Had justitie een gebaar gemaakt en een bedrag aangeboden... dan was Marco, denk ik, meer dan tevreden geweest... omdat het hem gaat om de symboliek. Kijk, hij is door justitie vervolgd, ontrecht vervolgd naar blijkt en dan vinden wij, behoort er in een rechtsstaat een excuus te worden gemaakt en een schadeloosstelling te komen. Die hoeft niet eens alle schade te dekken, maar het gaat om de gest om het verbaar. Kroon werd trouwens wel veroordeeld voor het doorleveren van stroomstootwapens. De rechtszaak tegen justitie staat los van het feit dat Kroon sinds gisteren weer aan het werk is. Als compagniecommandant in Oorschot. Defensie heeft hem altijd gesteund, zegt zijn advocaat. In het dorp Tremzee in Syrië is volgens de oppositie opnieuw een bloedbad aangericht. Het dorp zou zijn beschoten en vervolgens bestormd door regeringsgezinde milities. Die berichten zijn nog niet bevestigd. In het leger en de oppositie wijzen elkaar dan ook aan als schuldigen, zegt correspondent Sander van Hoorn. Je zou toch zeggen dat de Syrische regering niet zo stom is om dit toe te laten... op zo'n cruciaal moment dat de uh, voorstanders en de tegenstanders van de regering... Uh, in de VN weer zo lijnrecht tegenover elkaar staan. En uh, de Syrische regering zegt dus ook dat dit een cynisch spel is van de oppositie... die desnoods dan maar eigen mensen afmaakt om de Syrische regering in een uh, kwaad daglicht te stellen. Er zouden zeker honderd mensen bij het bloedappen om het leven zijn gekomen. Maar sommige activisten hebben het over zelfs meer dan 200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 Aanleiding is het grote omkoopschandaal in het Italiaanse voetbal. De minister wil dus nu weten of er meer sporters en scheidsrechters de uitslagen beïnvloeden. Ten behoeve van illegale gokwedstrijden. En die kliklijn is dus een van de manieren waarop ze daarachter wil komen. Door de anonimiteit hoopt de minister de veiligheid van de tipgevers te garanderen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is zwaar bewolkt en het regent op veel plaatsen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Vanochtend valt vooral in het noorden regelmatig neerslag. In het zuiden komen droge perioden voor. Vanmiddag maakt het hele land kans op buien. Daarbij is er kans op onweer en het wordt ongeveer 19 graden. Vanavond neemt de neerslag kans af en vanuit het westen wordt het overwegend droog. Deze droge periode is maar tijdelijk... want aan het eind van de avond en vannacht trekt vanuit het zuiden opnieuw een neerslaggebied over het land. Morgen, zaterdag, is het bewolkt met regelmatig buien. Daarbij komt ook onweer voor. De temperatuur stijgt naar 17 of 18 graden. Zondag is het in de ochtend overwegend droog met af en toe zon. In de middag ontstaat toch weer een aantal buien en de maxima komen uit rond 18 graden. En dit is de ANUW-verkeersinformatie. Op de A8 richting Amsterdam staat 3 kilometer tussen de knooppunten Zaandam en Koenplein. En ook op de A9 richting Amstelveen 3 kilometer langzaam rijden tussen de knooppunten Rotterpolderplein en Raasdorp. Er zijn problemen bij de spoorwegen, want door een aanrijding rijden er tussen Eindhoven-Helmond geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. Goedemorgen en nog tot tien uur luistert u naar het NOS Radio 1 Journal. Nou, hij is geliefd en gehaat. Hij is icoon van de Nederlandse sportjournalistiek. En dan heb ik het natuurlijk over Mart Smeets. Gisteravond presenteerde hij ook weer een aflevering van de avondetappe. En vandaag verschijnt zijn biografie. Geschreven door Kees Sluis, oud-redacteur van de VPRO-gids. Jeroen Wielaert sprak met Smeets op zijn geliefde werkterrein. Goedemiddag dames en heren, we komen uh, vanaf 1650 meter tot u. Het is lekker fris hier, we zitten in de Alpen. Als je een stukje ver... Nieuwe aflevering van de avondetappe. deze keer in de Alpen. val hoog boven Modane. Is het al die tijd liefde geweest, werk, of allebei, of is er geen sprake van of? Oei, um, ik heb het heel lang als werk gezien en het is liefde geworden. Zo is het eigenlijk. Ik ben eigenlijk bij toeval in de wielrennerij terechtgekomen, niet meer dan een toeval. En als je daar inkomt en je vindt het wel leuk, en het was echt niet meer dan wel leuk hoor bij mij, want ik vond echt de honkbaluitslagen vond ik belangrijker dan wie er in de tour won. Nog helemaal geen chauffeur van de tour toen vroeg jaren zeventig. Nee, en dat heb ik nu nog steeds niet. En ik ben de enige die dat durft te zeggen. Al die andere uh, slapjanen die durven dat niet te zeggen. Maar ik zeg het wel, ik heb geen idee hoe en waar ik belazerd word. Maar ik vind het wel interessant. Maar iedereen schijnt een mening over mij te moeten hebben. En dan gaat ook ineens um, de mare door de wereld... Dat, dat ze een biografie over je aan het schrijven zijn. Toen schrok ik echt. Toen dacht ik van, nou, nah, kom op. De biograaf Kees Sluis meent dan dat een soort... Onmatigheid misschien de kern is van dit bestaan. Dat denk ik ook, ja. Dat heeft hij ook wel goed gezien. Kees heeft uh, een, een, een boek geschreven, zoals hij dacht dat het geschreven moet worden. Ik was het lang niet altijd met hem eens. Want het gaat over dingen die in mijn optiek mensen niet aangaan. Privé dingen van mij. De scheiding? De scheiding. Dat, dat vind ik, dat, dat hoeft niet besproken te worden. Dat is iets van mij. Maar daar komen dan toch ontroerende passages in voor. Over wat de kinderen zeggen. Cherk, Nienke. Ja, het zijn verstandige kinderen. Ja. En die waren. Maar vrij... Ook gevoelige kinderen. Ja, natuurlijk zijn ze gevoelig. En dan vertelt hij ook over een gevoelige vader. Ja, maar dat hoeft niet in een boek geschreven te worden, vind ik. Als dat. Het hoort in een biografie. Dat weet ik niet. Dat, daar heb ik mijn twijfels over. Maar eh, nogmaals, ik heb, ik heb eh, bijna wholeheartedly tegen Kees gezegd: van oké, okay, we gaan, jij gaat eraan beginnen. En ik wil uh, gaan zitten en jij hebt je vragen en ik geef mijn antwoorden. En dat is in drie, vier, vijf sessies is dat gebeurd. En hij heeft er een boek van geschreven. Uh, en ik heb sommige delen gelezen en sommige delen wilde ik ook niet lezen. En ik vond het ook eerst een perfide gedachte... Dat, dat, dat, dat jouw leven in een boek neergelegd wordt... terwijl je zelf nog niks gepresteerd hebt. Want ik vind biografieën horen bij Churchill en bij de Goal en bij Gandhi en bij Mick Jagger. En uh, als je met je harsens uh, gedurende 40 jaar op de Nederlandse televisie bent geweest... vind ik dat niet zo'n prestatie dat daar een biografie aan vastgeplakt moet worden. Ik ben gewoon een op het vak verliefde idioot... die uh, zijn houdbaarheidsdatum maar uitstelt en uitstelt... en die het nog leuk vindt om langs, uh, langs de Franse wegen te trekken... En daar hoef je toch geen verhalen over zijn jeugd, zijn echtscheiding, zijn passies en zo. Dat hoeft, dat, dat hoeft toch niet. Dat was mijn gedachte. Ik, ik heb er ook niks op tegen dat Kees Sluis dingen opschrijft waar ik helemaal niet zo goed uitkom. Maar dan heb ik tegen gezegd, Kees als het zo is dan moet je dat opschrijven. En nu heb ik mezelf opgelegd dat ik uh, een boek schrijf waarin ik echt stront eerlijk ben ten opzichte van mezelf. En niet politiek correct, NOS correct of weet ik veel wat. Wat is niet NOS correct? Wij van de NOS hebben een plakplaatje opgekregen... en daar kan ik me wel in vinden, dat wij... wij sparen vaak kool en geit. Wij zijn politiek correct. Wij veroorzaken niet te veel hekgolven. Omwille van de neutraliteit. Juist, want dat is ons zo ontzettend in de jaren 70... Uh, binnengegoten, met twee paplabels. neutraal zijn. En dan word je toch een persoonlijkheid? Ja, omdat ik mijn grote bek wel eens open deed. Het enige wat ik wil, altijd wil zeggen, leave me alone. Dat is een prachtige gezegde. leave me alone. Laat me mijn dingen doen, bekijken of het goed is of het niet goed is, and that's it. Eindelijk blij met jezelf? Nee, dat wordt niet. Nee, dat komt wel, later. Gelukkig? Nee, als ik groter ben, dan, dan, dan gebeurt dat wel. En nog geen stoppen, hè? Nee. Ook niet voor de nos? Dat is een geheim, maar ik blijf nog uh, lang doorgaan. Maart Smeets. Vandaag verschijnt zijn biografie, geschreven door Kees Sluis. En Jeroen Wille uitsprak met uh, Maart Smeets. Ja, Willem Holleder die moet vandaag weer eens voor de rechter verschijnen. Inzet van het Openbaar Ministerie. Holleder moet bijna 18 miljoen euro terugbetalen... die hij verkregen zou hebben bij de afpersing van Willem Willem Enstra. Justitieredacteur Robert Bas volgt deze zaak. Uh, Robert, ja, dan lijkt het me duidelijk uh, dat geld is onrechtmatig verkregen. Is dit een gemaakte zaak? Nou, daar lijkt het wel op, hè. want Willem Hollede is natuurlijk onroepelijk voordeeld geweest. Hij heeft negen jaar cel gekregen voor de afpessingen. Daar heeft hij twee derde van uitgezeten. Begin dit jaar is hij vrijgekomen. Nou ja, en dan, dan is het normaal dat het Openbaar Ministerie een procedure gaat beginnen in het kader van de zogenaamde plukse wetgeving om dat geld dat crimineel gekregen is terug te krijgen. Het lijkt een ABC'tje te zijn. Dat de rechter vandaag een uitspraak doet inderdaad dat hij dat moet gaan betalen. Maar de advocaat van Holleder heeft uh, tegengeworpen twee weken geleden dat Willem Holleder dat geld helemaal niet heeft. Dat geld zou staan op de rekeningen van een zakenman, Jan Dirk Parelberg, die onlangs tot vier jaar zelfs veroordeeld wordt witwassen. Ja, en Holleder heeft dat geld dus niet, zegt zijn advocaat, dus hij kan het ook niet betalen. Hm. En dan? Nou ja, dan kan het, dan zal de procedure verder gaan, dan zal het hoge beroep komen, dan zal het hoge raad komen. Uiteindelijk als de Hoge Raad beslist ook uh, dat Holle die moet gaan betalen en hij betaalt niet, dan kan het Openbaar Ministerie hem voor drie jaar in hechtenis nemen, gijzelen heet dat dan. En dan als hij binnen die drie jaar niet betaalt, nou ja, dan komt hij dan die drie jaar wel vrij, maar dan nog blijft altijd je plicht dat hij moet gaan betalen. Dus hij kan eigenlijk niets meer op zijn naam hebben staan straks. Hij kan geen huis kopen, geen auto kopen, want het Openbaar Ministerie kan het dan direct in slag nemen. Ja, maar jij zegt dan, gaan er nog zaken volgen, want dan zal er ongetwijfeld hoger beroep worden aangetekend. Dus na de uitspraak vandaag zal die niet achter de tralies verdwijnen. Nou, niet voor deze zaken in ieder geval. Um, wat natuurlijk nog steeds in de lucht hangt... is dat, zij, uh, dat hij mogelijk vervolgd gaat worden... voor zijn betrokkenheid bij het opdrachtgeven voor liquidaties. Uh, recentelijk uh, in het grote liquidatieproces in Amsterdam... heeft de officier van justitie daar nog heel duidelijk op geïnd dat hij in het zicht is. Hij is in het vizier. Nou ja, en dat is eigenlijk maar wachten... wanneer het openbaar ministerie tot actie overgaat. Uh, gaan ze wachten tot het uh, liquidatieproces is afgelopen? Dat is eind van dit jaar, begin volgend jaar. Of gaan ze hem ondertussen al afgelopen... Uh, uh, arresteren Dat kan, want er zijn verklaringen van een kroongetuige. Een deel van die verklaringen zijn heel lang geheim gebleven. Die verklaring ging over Willem Holleder. Nou, die, Holleder die verklaringen liggen nu op straat. en Het Openbaar Ministerie zou wel eens kunnen beslissen om hem daarvoor aan te gaan houden. Maar dan moet hij er wel zijn. Is hij dat ook? Nou, hij, hij is in Nederland. He, je ziet overal berichten opduiken van dat hij over ergens weer gezien wordt. Uh, dat zal niet zo heel erg een erg groot probleem zijn voor het openbaar ministerie om te traceren waar hij zit. Uh, lastig voor hem is natuurlijk dat hij uh, eigenlijk geen geld heeft, dat hij niet uh, over geld kan beschikken. Want als het openbaar ministerie ziet dat hij geld heeft, dan leggen ze er gelijk beslag op. Hij is eigenlijk een beetje een gevangene in Nederland op dit moment. Ja, en, en nog even over die 18 miljoen. Hè? Want hoe, hoe, weten ze, hoe zijn ze zo zeker van dat bedrag? Nou, dat gaat om bedragen die uh, Willem Enstra heeft overgemaakt aan Jan-Dirk Parelberg. En het Openbaar Ministerie zegt ervan dat is eigenlijk een constructie geweest om geld wat afgepest is door Willem uh, Holleder uh, weg te sluizen. Dat moet, had via Parelberg had dat in handen van uh, Willem Holleder moeten komen. Nou, het Openbaar Ministerie zegt eigenlijk van dat geld, hè, dat is eigenlijk geparkeerd bij Parelberg, zoals jij en ik geld op een bank zetten. Nou ja, en dat geld uh, uh, kan, daar kan uh, Willem Hollede dus volgt de openbaar ministerie wel degelijk over beschikken. Ja. Zijn advocaat zegt iets heel anders en we zullen zien vandaag wat de rechtbank ervan vindt. Ja, we horen die uitspraak later vandaag op Radio 1. Robert Bas, dankjewel. Straks over de, crisis, de economische crisis, want die is nu ook overgeslagen naar China. De economie groeit daar niet meer met dubbele cijfers. Maar toch altijd nog aanzienlijk, hoor. De verkeersinformatie, kwart voor tien, John Zahoka loopt het af? Ja hoor, nog langzaam rijden Stil, stilstaan op de A8 naar Amsterdam. Maar zelfs is Dam en Koenplein drie kilometer. Wel problemen bij de sporenwegen, want door een aanrijding... rijden er tussen Eindhoven en Helmond en Geentreinen. De vertraging loopt erop tot meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Et Marcel Osten Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne Maintenant je rampe et je fais le beau Quand elle me sonne J'étais chien méchant elle me fait manger Dans sa menotte J'avais des dents de loup Je les ai changées Pour des quenottes. Je me suis fait tout petit Devant une poupée Qui ferme les yeux Quand on la couche Je me suis fait tout petit Devant une poupée Qui fait maman Quand on la touche C'était dur à cuire Elle m'a converti La fine mouche Et je suis tombé tout chaud Tout rôti Contre sa bouche Qui a des dents de lait Quand elle sourit Quand elle chante Et des dents de loup Quand elle est furie Qu'elle est méchante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 Sous son empire Bien qu'elle soit jalouse Au-delà de tout Et même pire Une jolie pervenche Qui m'avait paru Plus jolie qu'elle Une jolie pervenche Un jour en mourut À coups d'ombrelle Je me suis fait tout petit Devant une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 Ses bras en croix Je subirai mon Dernier supplice Il en est de pire Il en est de meilleur Mais à tout prendre Qu'on se pende ici Qu'on se pende ailleurs S'il faut se pendre Je me suis fait tout petit devant une Qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout petit devant ]iviım. une poupée qui fait maman quand on la touche. Je me suis fait tout petit. Van Michel Fugain, hooru. Gaan Radio 1 Sportzomerbus. En daarop zit vandaag Mark Robin Visser. Hij is in Bunschoten en heeft het over opperste concentratiestrategie. En de achterlijn halen, Mark Robin. Nee, wacht. Ik ben even met het bord oh, bezig. Marcel. Dus ja, ik kan stoor natuurlijk niet, dan. Die zwarte, moeten hier, die zwarte moeten toch rechts liggen? Uh. Gewoon op de zwarte vakken? Oh ja, natuurlijk op de zwarte vakken. Ja. Dit is het Boboli-damtoernooi hier. Uh, welkom, luisteraars. We zijn, ik moet geloof ik iets zachter gaan praten, want ze hoort dat altijd bij. Schaken en dammen. Natuurlijk toch ook een sport van concentratie. Luisteraars, u bent nu live verbonden met het Boboli-damtoernooi in Bunschoten. Al waar op 26 borden tegelijk wordt uh, gedampt. Vandaag de laatste dag, ze zijn maandag al begonnen. En ik zit hier nu aan tafel met sterfspelers Alexander van der Meen. Gaat het nog? Ja hoor. Ja, hoe heeft u zich voorbereid op de wedstrijd? Maar gewoon een beetje goed slapen. Goed slapen, heel belangrijk. En Gauke Dirk Nijholt aan de andere kant met de zwarte stenen? Uh, niet. Niet voorbereid? Nee, ik doe niet mee. U doet ook niet mee, hè? U staat hier achter de bar. Ja, ja dat is ook heel belangrijk voor de dammer. Uh. Ik dacht het wel. Ja, het zijn uh, echte koffie die we hebben, ja? dus er ja, gaat aardig wat doorheen. Dus lang leeft een dam er eigenlijk op. De koffie, de, op koffie? Ja, uh, ja, ja, tijdens het toernooi uh, gaat er aardig wat doorheen. Ja. Qua ik, heb, uh, ik ben eens even in de damwereld ges ges gesprongen, want ik, weet nou, ik wist er niet al te veel van. Maar je hebt natuurlijk een dambond en ik heb begrepen dat er ook een officiële dopinglijst is. Een officiële damdopinglijst. Weet u wat daarop staat? Nou, volgens mij staat er niet veel op, hoor. Bepaalde stoffen uh, die gecontroleerd zouden worden. Ja. Maar uh, dat is natuurlijk een farce in de damwereld. Er wordt lachwekkend gedaan. Dat is absoluut overbodig. Het is geen wielrennen. Er wordt geen doping gebruikt in de damwereld? Nee, hooggoed. Hoe paar, weet u dat? Een paar sterke bakken koffie. in. <laughs> ik kijk hier even naar de titelverdediger van vandaag. Heeft u doping gebruikt? Eerlijk zeggen. Nee. Echt niet? Nou, misschien een overdosis koffie. <laughs> ja, maar die staat niet op de lijst, geloof ik, hè? Ik denk er ook niet. Hoe gaat het met u? Nou, het gaat wel goed, hoor. Ja, ja. Gisteren ging het beter dan eerst. Ik ben mijn titel kwijt, maar... Uh... U bent uw titel kwijt? Ja. Waar is die dan? Die gaat naar Andrew Tjona ook waarschijnlijk. Die zit boven te dammen nu? Ja, die is daar een meese genoeg voor de titel uh, behalen, ja. ja. En u staat hier nu beneden. Boven wordt er gespeeld. Ja, even ontspannen ik ben nieuwsgierig naar jullie. Dus, uh... u, bent, u bent boven met een wedstrijd bezig? Ja. En die heeft u even op de pauze gezet? Ja, als het tegenstander maar zet is, dan kun je gewoon even erbij weg. Dat, uh... En tegen wie speelt u nu op dit moment? Ik speel tegen uh, de Jarab, ja. En is, het dan is dat een goede? Ja, dat is een een goede speel, hoor. Ja? ja? Ik ga even terug naar, naar de tafel. Zeg, uh, 26 borden, zijn hier, is hier een man of 50? Het zijn geloof ik allemaal mannen? Ja, yep. het zijn allemaal mannen. Hoe komt dat nou weer? Uh, de Damwereld is meer een man dan, ja. uh, mannenwereld dan een vrouwenwereld. Dus doe niet, de doen niet echt zoveel vrouwen mee. Nee, nee. En, en, en uh, ja, hoe gaat het met u eigenlijk? Speel, bent u nog in de race? Jawel, ik ben in de race. Ik uh, speel ook vandaag natuurlijk mijn laatste wedstrijd. Maar ik denk niet meer dat ik bij de top 4 kan eindigen. Nee. Dat komt door dat uh, systeem dat ze dus de gemiddelde rating berekenen voor de eindranglijst. Maar het gaat met mij prima. Ik speel zelf en ik zit ook in de organisatie. Dus ik doe eigenlijk twee dingen tegelijk. Ja. Bent u, speelt u ook nog andere denksporten of bent u echt een dammer? Nou, ik zit nog in de lokale politiek en dan sport. moet je ook uh, vooruit Denksport, hè? Ja. Dat is ook denken, ja. ja. ja. ja. ja. Nou goed, zeg, u bent heel stellig. Er is geen, uh, geen uh, doping in de sport. Maar vandaag toch ook een nieuwtje omkoping in de sport. Is dat misschien nog bij dammen ook nog aan de orde? Nou, dat is vroeger wel eens gebeurd, maar vandaag de dag gebeurt dat niet meer. Ik loop nog even naar de titelverdediger. Heeft u een uh, dikke portemonnee meegenomen? Nou, Valt er hier ja. nog wat te regelen? Ja. Nou, ik heb geen poging gedaan om mensen om te kopen. Nee, het nee. zijn allemaal hele nette mensen, die Dammers, hè? Ja, er gaat weinig geld om in de downwereld te dus zitten. Het heeft ook weinig nee. zin het, ja. is, uh, het gaat hier vandaag om 300 euro, hè? Dat is de, de hoofdprijs, hè? Heren, ik zou zeggen, uh, laten we nog eventjes een potje beginnen. En welke opening kies jij nu? Uh, nu kies ik maar uh, 31-6. De opening 31-6 voor de echte dammer. En wat doe jij dan? 19-23. Nou, dan wordt het meteen al lastig, hè? Ja, dat ja. wel. Ja. Ach, dan, dan... Giro, ik heb er ook al een beetje kijk op. Ja, nou, kijk, je moet je tegenstander nooit onderschatten, natuurlijk. Ja. Maar... Nou, laat je voor mij vooral niet op. Nee, neem rustig de tijd voor het spel. Uiteraard. Uiteraard. Zullen we nog een kopje koffie erbij doen? Ja, is wel lekker eigenlijk, ja. Dat is misschien... Hoeveel heb je er al op? Uh, even zien, ik heb er thuis twee op en hier ook twee. Oh, daar kan er nog wel wat bij. Kom, we nemen nog eens een kopje koffie en dan gaan we lekker aan de wedstrijd. Groeten uit uh, Bunschoten en uh, tot later bij het Boboli-Damptoernooi. Daar is Mark Robin Visser de hele dag op de sportzomerbus. U hoort hem uitgebreid op Radio 1. en Later doet hij ook nog iets met zwarte katten op vrijdag de 13e. En u hoort hem al even over een meldpunt voor fraude in de sport. Minister Schippers wil graag dat grootschalig onderzoek... naar illegaal gokken op sportwedstrijden had ik u beloofd... Dat ik met de minister zou spreken. Het lukt even niet. Zij, vast in het verkeer, moest snel de ministerraad in. Houdt u te goed, hoort u ongetwijfeld meer over in de sportzomer op Radio 1. Dan naar China nog even aan het eind van dit Radio 1 -journaal. Want de Chinese economie gaat wat langzamer draaien. De groei viel in het tweede kwartaal terug tot ruim 7,5% van de ruim 8% kwartaal eerder. Gary van Pinkster, China-deskundige, verbonden aan het instituut Klingendaal... en ook nog oud-correspondent van de NOS in China. Gary, Chinezen doen natuurlijk nog altijd veel beter als wij hier in Europa. Hmm, hoe belangrijk is dat dat ze nu toch omlaag zijn gegaan in die groei? Nou, het is ook inderdaad belangrijk voor ons. Het is een trend die al een tijdje zichtbaar is. Het is belangrijk voor ons omdat wij juist gehoopt hadden dat als het nou goed zou gaan met de Chinese economie, dat de Chinese economie ook een impuls zou geven aan de wereldeconomie. Dat wij ook weer meer spullen aan China zouden kunnen verkopen, bijvoorbeeld veel. Uh, dat geldt voor, voor Nederland een beetje, maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor uh, landen die... Uh, delen onderdelen aanleveren voor elektronica die in China in elkaar gezet worden. Dat geldt ook voor landen die bijvoorbeeld olie of eh, ook steeds meer voedsel toeleveren aan China. We hadden dus gehoopt dat als het in China goed gaat... dan trekt China als tweede economie van de wereld misschien wel de hele wereldeconomie weer omhoog. Ja, maar nou gaat het dus minder goed. En komt dat dan ook nog misschien door ons? Ja, dat werkt natuurlijk allemaal op elkaar ja. heen en weer. Want inderdaad, juist door de teruggang van de vraag in Europa... Uh, gaat het daar ook moeilijker. En China had gehoopt en hoopte het eigenlijk al een hele tijd... dat er dan interne groei in China zelf komt. Dus dat de Chinezen zelf vooral meer gaan consumeren... meer geld gaan uitgeven. Maar het gaat veel langzamer dan gedacht. Die interne, die interne consumptie wil maar niet echt heel hard op gang komen. Uh, en dat maakt het dus heel moeilijk voor China... om dan toch zo'n hele hoge groei vast te houden. En ze zeggen, we hebben die absoluut nodig. Want als we bijvoorbeeld onder de 7% gaan vallen, gaan vallen, dan wordt het heel moeilijk... om het in China zelf nog alle mensen tevreden te houden... en om daar nog stabiliteit te houden. En baart het China zelf ook zorgen? En, en zo ja, gaan ze er iets aan doen? Nou, baart China zeker zorgen ook in deze tijd... Van, uh, uh, waarin een machtswisseling aan de top... Uh, voor de deur staat. Dus of ze nog iets gaan doen... kijk, er wordt op gespeculeerd op de markt... dat China misschien weer een heleboel geld in de economie gaat stoppen. Dat hebben ze eerder gedaan. Dus grote stimuleringsmaatregelen. Nou, die zijn nog niet afgekomen. Het is nog niet duidelijk of die terecht komen. Het is ook een beetje lastig om die uh, grote maatregelen te nemen. Want waar ga je dat geld dan instoppen? Veel van dat geld... Uh, komt terecht bijvoorbeeld bij uh, staatsbedrijven. Dat zijn dan weer niet de meest productieve. Dat kan ook weer tot slechte leningen leiden. En veel geld kan ook zorgen dat er een grote inflatie is. Nou, als, uh, als je in China ergens een kans hebt op onrust, is als die inflatie heel erg oploopt. Dus ja. het is nog niet zo duidelijk hoe dat dan zou moeten gebeuren. Uh, zodat het ook effectief zou zijn. Gary van Pinksteren, dankjewel. Over de afvlakking van Chinese economische groei. Einde van het Radio 1 journaal. De radio sportzomer gaat beginnen. Van Noring, goedemorgen. Goedemorgen. Wie ontvangt je wij hebben in het eerste uur John Leerdam en Alex Brenningmeijer te gast. John Leerdam komt praten over de Rijksministerraad over Curaçao... die op dit moment aan de gang is. Er ja. wordt besloten of Curaçao onder Cura Telen wordt gesteld. Dat gaat in de begroting, hè? Precies. En uh, wat daar nou precies aan moet gebeuren. En Alex Brenningmeijer komt praten over de zelfdoding van uh, Fred B. in de gevangenis. En hij heeft onderzoek gedaan naar zelfdoding in de gevangenis. Thijs van de Brink en Willemijn Veenhoven. Na tien uur in de sportzomer. Ik wens u een hele prettige dag en alvast een prettig weekend. En jij ook. Dankjewel. Ik moet even wat water hebben. Alle bloepers, Dit zit een broodje verkeerd. Hij uh, ligt in Amersfoort in het ziekenhuis. Dat gaat niet. Juist. Nou, Dionne de gaaf, hartelijk dank. voor het vraag 6 was dus uh, in welk ziekenhuis lag deze morgen? Pittige uitspraken. zakpijpen En bijzondere momenten van de Radio 1 Sportzomer Elke zaterdag in Dit is Radio 1. Ik dacht dit ziekenhuis in Amersfoort. Dat is fout. Heeft u ook een tip? Mail dan naar sportzomerradio At radio1.nl. Of Twitter met at ditisradio1. Nee, en het gaat gebeuren! Ongelooflijk! En luister iedere zaterdagochtend tussen half elf en elf... naar de hoogtepunten van de week in Dit is Radio 1. En neemt de slok en gaat weer verder. Nee, het gaat niet. Hi. Dit is Lee jou. Ze is tafeltennister voor Nederland in Londen. Jou wil wel orgaandonor worden, maar ze moet ook trainen. Dus registreert ze zich als donor. Tijdens het trainen. Ze gaat naar ja nee.nl op haar laptop. Ze vult haar DigiD in, maakt haar keuze en bevestigt. Heb je ook een paar minuten over om orgaandonor te worden? Ja of nee? Word ook donor op jaofnee.nl. Laat niets tussen jou en een geslaagde relatie komen. Meld je aan bij een.